Net new, the nightwalk. Fasten your seatbelts. Yeah. Hold on. Hold yeah. on. Because it's time for a wild ride with the funkiest club and house vibes on the planet. In 3, 3, 2, 2, 1, 1. Welcome to Global House Vibes with DJ Mouzo. Global House Vibes with DJ Mouzo. Global House Vibes, hosted by DJ Malzo. Ik zeg welkom terug bij een nieuw uur van de Nightwalk. Hier op CFM Zandvoort. Vandaag zaterdag 2 augustus 2014. Het komen in de mix: de Global House Vibes met DJ Malzo. Mag ik een heel groot applaus? DJ Malzo in de mix hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. with DJ now though. It's DJ and